Zeg, over mij zit Teun Vastenauw van de Jeudeboel en we gaan praten over parkeren en hoe dat nou verder moet en de gesprekken. Teun, je wilde een korte inleiding houden. Ja, waar het mij eigenlijk in de basis om gaat is dat toen ik zes jaar was, zat ik op de arrij en en toen hadden we een leraar, meester, gymnastiek leraar en die zei, zolang je sport kan je geen kwaad halen en dat betekent lichaam, opvoeding enzovoort enzovoort.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 Maar... Maar hele, hij kan daar 28 auto's kwijt en that's it. Ja. Als ik een toernooi organiseer en daar gaan de 50 aan meedoen, dat gaat gewoon niet. Je moet 11 dan betalen. Het, ja, en je, je, kijk dat er betaald moet worden, dat, dat mag duidelijk zijn. Ik bedoel, gratis parkeren, alhoewel ik weinig sportcomplexen ken en ik heb er de afgelopen jaren in, in vanwege de NGF-competitie een heleboel gezien.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 Ons een beetje laten zweven dan. Dat wij hebben het, de wijsheid niet een pacht We zijn geen verkeersdeskundigen. Maar, maar we, we hebben ook geen grip op de politiek. Die beslissingen, democratische beslissingen heeft genomen. Dus da daar zul je gewoon. Een gemeenteraad kan niet zomaar zeggen. van uh, hups, uh, dat besluit wat toen genomen is, 21 december. dat schroeven we in zijn geheel even terug. Nee, Peter, uh, dat, uh, dat klopt. Gezien de tijd moeten we ook een beetje door. Uh, ja, nou ja, hopelijk wordt uh, het verhaal met de wethouder. Uh, het